om vijf uur s morgens is het hele stel al in de weer. Die ze gaan naar het paardje en papa zegt: Ja, goed verkeer, zand voor. Maar zegt dat er man en oude zij, blijmer ze is. En dan roept zij uit, dat kind, de zee ze is hier zo fris. Ze plast deelt deel, de vrede is weer haar op opgemoord. Oh, maar potlo roept ze gilt, de zee zit ze in mijn nog, we gaan naar zand.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 Ik heb kunstgeschiedenis gestudeerd in Amsterdam. Ik heb tot mijn negentiende in Zandvoort gewoond en ben daarna naar Amsterdam vertrokken. Um, in 2000 ben ik toen afgestudeerd en tijdens mijn studie heb ik, um, ben ik eigenlijk vrij snel gaan werken bij het Veilinghuis Christies. Gewoon als, uh, als kijkdagmeisje, zo heette dat toen...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 Uh, um, gevonden in catalogie die ik dan eigenlijk meenam van Christies. En die knipten ze uit en die bewaarden ze. Daar zochten ze eigenlijk informatie bij. Uh, samen zijn we vaak ook uh, uh, naar het RKD gegaan. Dat is het Rijksbureau voor Kunsthistorische Documentatie in Den Haag. Een hele mond vol. Nou. Um, daar heb je prachtige mappen met uh, heel veel uh, re reproductiemateriaal van uh, kunstenaars...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 Have yourself a merry little merry Christmas, little Christmas. Make, the gay. make the Yuletide gay, from now on our troubles will be miles away. Happy golden days of yore Faithful friends who are dear to us gather near to us once more Through the years we all will be together If The fates allow Hang a shining star Upon the highest bough And have yourself A merry little Christmas now Allow. Hang a shining star upon the highest bar.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 Ja, want die weg die was voor het groot badhuis uh, ja. aangelegd he, ja. in de jaren 1826. Ja, 1828 18, was dat die verharde weg aangelegd. Ja, 1826 kwam het badhuis. Het was toch een van de ja, eerste uh, hotels zeg maar, in, uh, in Zandvoort. Toen kwam ook een beetje die badcultuur kwam op. Wat uit vanuit Engeland eigenlijk kwam overwaaien. Um,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 Dat was weer een heerlijk kerstmuziekje. Jan, wat, wat was de titel daarvan? Uh, do you hear what I hear? En dat is in een heleboel uitvoeringen uitgevoerd. Oh. Ik vond deze uit, de kerstuitvoering wel uh, passelijk. Nou. Uh, geweldig, we zitten helemaal in de kerstsfeer. En tegenover mij aan tafel zit uh, Anne-Marion Sensen. die er net al een fantastisch betoog heeft gehouden. over het onderzoek wat ze gedaan heeft. naar de herkomst en de, de aanduiding uh, van de schilderijen van Jozef Israels. door zijn uh, schetsboeken te bekijken en daardoor ook tot de. Uh,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 En sommige kwamen inderdaad ook maar een jaartje. Um, kwamen ze hier. En, um, de kunstenaar die ik net heb onderzocht. Uh, Hendrik Valkenburg. een 19e eeuwse schilder. Die kwam hier ook. Uh, ook maar een jaar. En dat was hem vanwege omdat zijn kind uh, ziek was. En hij verbleef hier een jaar. En schilderde en tekende naar hartelust. Uh, Zandvoort. Uh... Nou vanuit die uh, wat je net noemde. Die Simon Maris. Uh, echt uh, fantastische... Uh, uh...